We zijn op dit moment in Friendship Heights, een, mag ik het zeggen, een wat luxe winkelgebied van Washington D.C. Ja, jij noemt het gewoon de mall. Yeah, ja, het is een de uh, de mall. In, ja, winkelcentrum. Ja, we zitten hier bij de Starbucks. Dat is het uh, geruis en uh, misschien het werkgeluid wat je op de achtergrond hoort. En ik zit hier met uh, twee gasten en ik hoop dat ze zichzelf nu eventjes voor willen stellen. Ja, ik ben Monique en ik ben uh, 24 en uh, ik woon niet in D.C., maar ik woon in Brownsville. Dus of in Uurtje rijden En ik ben hier inmiddels bijna 11 maanden, dus mijn tijd hier als au-pair zit er bijna op. Um, ik ben Livia, ik ben 22 jaar, ik woon inmiddels 13 maanden hier in D.C. Oh. Mijn gezin is niet Amerikaans, maar Belgisch. Het plan is dat ik hier nog tot juni ongeveer blijf, tot oh ja. het einde van het schooljaar. Ja, voor de luisteraars die het nog niet meegekregen hebben, <laughs> ze zijn au-pair. Beide zijn au-pair. Daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe is het om au-pair te zijn? Laat ik even beginnen met waarom wil je überhaupt au pair worden? Hoe ging het bij jou, Lulidia? Uh, um, wat was je eerste idee? Ja, ik was bijna klaar met school. Ik was in Londen uh, mijn stage aan het afronden. En ik wilde graag doorstuderen, maar ik wist niet precies wat. Om nou weer te voorkomen dat ik een studie zou afbreken, bedacht ik me dat ik eerst een jaar kon gaan reizen. Nou is reizen natuurlijk hartstikke duur en als au pair is het eigenlijk ideaal. Want je werkt in principe door de week. En ik ben vaak de weekenden vrij, dus dan kan ik de weekenden gebruiken om te reizen. Het originele plan was Zwitserland, totdat ik een aanbod kreeg vanuit Amerika. En zo ben ik hier in Amerika terechtgekomen. Ja. Monique, jij? Uh, ja, hoe voor mij nou het was het anders. Mee? Ik heb PABO gedaan. En ja, ik ben altijd aan het studeren geweest. Ik heb nooit gereisd. Ik heb gewoon eerst onderwijsassistent gedaan. Toen PABO. En toen dacht ik, ja, nu ga ik de rest van mijn leven aan het werk of ga ik nog... Wat anders doen. Mm -hmm. En ja, zo zat ik te denken, wat vind ik leuk. Ik heb ook een beetje, net zoals Olivia, gekeken. Nou, wil ik gaan reizen, maar het kost inderdaad veel geld. En uiteindelijk ligt mijn passie gewoon heel erg bij kinderen. En als je altijd mensen ziet backpacken, dat, dat heeft niet echt iets met kinderen te maken. Dus zo ben ik bij Au gekomen. En Amerika voor de taal, voornamelijk. Gewoon om... Je bedoelt omdat je die taal al spreekt? Ja, en om het ook gewoon te verbeteren. En ook te gebruiken, hoe je dingen zegt... Want dat is soms wel anders dan dat je op school leert in de boeken. Ja. Yeah. Ja, en ik heb het gewoon gedaan om de, om de ervaring, om een andere cultuur te ervaren. En Olivia, hoe ging het bij jou? Kende je een bureau? Of heb je gezocht op internet? Kende je vriendinnen die dat ook gedaan hadden? Ik heb veel gezocht op internet, de websites bekeken. Ik heb op YouTube video's bekeken van au pairs die hier al in Amerika waren. Daar kun je een beetje een kijkje nemen in hun leven. Die, sommigen die filmen een dag, sommigen die filmen van alles. En ik ken inderdaad vriendinnen die er ook over nadachten of die het gedaan hadden. Mijn nichtje, die is tegelijkertijd dat ik in Londen zat voor mijn stage, was zij in Londen als au pair. Dus kon ik dat via haar een beetje zien, hoe haar leven daar ging. Ja, en dat leek me toch wel heel idee eigenlijk. Wat sprak je dan aan? Omdat mijn kinderen naar school gaan, heb ik overdag tijd genoeg ook om dingen voor mezelf te doen. Met vriendinnen kan ik afspreken of een hele dag even niks doen. of Bijvoorbeeld naar school, dat soort dingen. Maar dat wist je van tevoren dat je dat zou kunnen doen? Je weet natuurlijk nooit precies wat je daginhoud gaat zijn. Mm -hmm. Maar je kijkt er wel natuurlijk naar van wat voor leeftijden wil ik graag. En Ik heb er bewust voor gekozen om geen kinderen onder de vier te willen hebben. Dus dat kun je aangeven? Ja. ja, ik ben nou uiteindelijk niet via een agency gegaan omdat mijn gezin uit België komt. En toen ik hen heb leren kennen wist ik natuurlijk dat kinderen vier en acht waren. Ik heb een keer kennis met ze gemaakt. Ze hebben met hun kunnen praten over hoe gaat de dag eruit zien en... Dan ja. wil ik jou even vragen, Monique, hoe ziet zo'n dag er dan uit? Zoals Olivia zegt, het ligt heel erg aan de leeftijd. Ik ben dus wel bij een organisatie en bij mijn organisatie is het een regel dat als je kinderen onder drie hebt, dan moet je zeg maar een, ja, een specifieke ervaring hebben met kinderen onder de drie. Als je dus zeg maar Meestal kinderen heb je die nog niet naar school gaan. En dat is hier of onder de drie jaar of... En daarna verschilt het heel erg. Ik snap het nog steeds niet. Want sommige kinderen gaan als ze drie zijn al naar school. Anderen gaan als ze vier zijn. Anderen pas als ze vijf zijn. Maar zolang je kinderen thuis hebt, werk je meestal overdag. En ook al heb je zeg maar oudere kinderen die bijvoorbeeld een jaar of tien zijn en dan naar school gaan. Zolang je een jonger kind hebt, ben je gewoon overdag thuis. En dan ziet je dag er meestal uit, laat maar zeggen van acht uur ochtends tot vier uur middags of zoiets. En als je oudere kinderen hebt, dan werk je meestal de ochtend. En daarna de middag tot de avond weer. Maar wat doe je? je bedoel, moet je die kinderen eten geven hmm. met uh... Nou, bij mijn organisatie zegt ze het heel erg als een grote zus. Maar ik... Ik vind persoonlijk zelf meer dat je gewoon een tweede moeder bent. Want eigenlijk doe je gewoon alles. Je staat op met de kinderen, je ontbijt met ze, je brengt ze naar school, je brengt ze naar sport. Je zorgt dat ze normaal gekleed naar school gaan, je doet hun haar. Uh, je hebt discussies met ze over wat wel en niet mag, wat voor gedrag je ergens moet hebben. Je neemt ze mee naar... Oh, dat lijkt me wel lastig, dan moet je afspreken met de ouders neem ik aan. Ja, ja, dat is wel lastig, want ja, zoals ik in het begin al zei, ik ging ook heel erg voor de Amerikaanse cultuur. Mm -hmm. En de Amerikaanse cultuur is anders dan de Nederlandse cultuur... Maar het gaat gewoon gepaard met veel communicatie. Wat willen jullie als ouder? Wat ben ik gewend? En daarin een middenweg vinden. En kijken van, ja, wat voor regels gaan we die kinderen zeg maar, meegeven? Wat mogen ze wel, wat mogen ze niet? En wat is ook in mijn vrijheid om tegen de kinderen te zeggen en ze aan te leren? En je soms ook gewoon aan te passen aan wat de ouders willen. En nou ja. wat, hoe zij willen dat hun kinderen worden opgevoed, zeg maar. Waren er nog Nederlandse dingen die jou in de weg zaten? Dat je dacht, oh, dit zou ik eigenlijk tegen me... Mijn... ...kinderen hebben gezegd, maar dat mag niet of dat moet anders? Nou, persoonlijk vind ik de Amerikaanse cultuur... ...Amerikaanse kinderen, die worden heel erg beschermd. Je natuurlijk niet zoals in Nederland op de fiets... ...en het buiten spelen, dat mis ik hier heel erg. Dus ze zijn heel erg beschermd... ...en daardoor vind ik persoonlijk... ...en daar heb ik het ook met meerdere elkaar al over... ...ze zijn Amerikaanse kinderen een beetje verwend, ...doordat ze zo beschermd zijn. Ze worden overal naartoe gebracht... ...en bijvoorbeeld ook één keer had ik mijn kind ziek thuis... ...en dat was onverwacht... ...en dan had ik gevraagd van, mag ik even gaan hardlopen... Even een half uurtje gewoon hier in de buurt. Ik ben nog niet eens vijf minuten weg. Ik zou haar een telefoon kunnen geven. Ze zou me zo kunnen bellen. Nou, dat, dat mag dus niet. En dat vind ik dan wel lastig. Maar ja, dat is deze cultuur. Het is ja. gewoon, het is heel anders. En ja, je wordt gewoon heel erg, heel erg beschermd voor de buitenwereld. Voor de gevaren ja, die, ja, voor die de, daar... Ja, voor de grote gevaren. Die ja. ik nog ja. steeds, dat ik soms denk van, wat zijn dan precies de gevaren? Maar ja, ja goed, Hoe wel... gaat het voor jou, Olivier? Je zegt bent een Belgisch gezin, dus daar zal het misschien iets anders zijn. Ja, zijn ze de... ook hè? Ja, inderdaad. Qua dingen als opvoeding zitten we redelijk op dezelfde lijn. Mijn kinderen zijn eigenlijk niet zo verwend als de meeste Amerikaanse kinderen ja, die ik meemaken. gewoon. Hè? Ik merk wel dat ze worden wel ook redelijk beschermd. Als in mijn oudste, die is nu negen. En dat ze inderdaad ook elke keer nog overal naar sport brengen en ophalen. En ik merk dat hij zelf dat hij voelt dat hij meer vrijheid wil hebben en meer, meer independent. Maar dat zit ingebakken in de Amerikaanse manier van... Maar het kan, maar het kan ook, van, uh... ook gewoon echt niet. Want als ik hier ook zie, zeg maar... In Nederland ga je gewoon op de fiets. Mm -hmm. En dan als je op ja. een gegeven moment een jaar of zeven bent... Tenminste, dat had ik. Dan mocht ik ergens alleen naartoe fietsen. En ja. dan wel samen met vrienden en vriendinnetjes. Maar je ging daar alleen heen. En vanaf toen kreeg je zeg maar al een beetje een vrijheid en een verantwoordelijkheid. En hier ga je gewoon overal. Of met de auto naartoe. Of met de schoolbus. En het is allemaal zo veilig en zo ja. beschermd. Maar ja, dan kijk ik naar de straten... Ja, ga je ook je, niet met de fiets over Nee, ik zou dat nee. zelf... Mensen vragen mij waarom heb je nou geen fiets gekocht? Maar dan zeg ik, het kan gewoon niet. Nee. Nee, het is heel te gevaarlijk. gevaarlijk. Ja. Ja. Het is gewoon echt een andere wereld. En ja, het is wel een heel groot verschil met Nederland. Ja. Uh, Olivia, kun je mij vertellen uh, hoe het is om bij een ander gezin dan je eigen te wonen? Want dat is toch hoe, yeah. hoe het werkt hè, om au pair te zijn. Je trekt in bij iemand. Je Klopt. woont in hetzelfde huis als jouw gezin. Ja, het idee is inderdaad au pair is dat je bij het gezin woont... Het verschilt heel erg per gezin en per au-pair. Ik ken au-pairs die vinden het verschrikkelijk om bij een gezin te wonen. Ik heb in principe mijn eigen verdieping. Dus ik, oh. dus ik ja, woon, slaap, zeg maar. mijn kamer is in de basement. Waar ik mijn eigen badkamer en mijn eigen keuken ook heb. Daardoor heb ik wat meer vrijheid om echt ook mijn eigen leven te leven. Aan de ene kant, het heeft natuurlijk een groot voordeel, je hebt geen reistijd. De enige reistijd die ik heb, zijn tien traptreden. Je, je kan s ochtends bij wijze van spreken in je pyjama beginnen met werken. Mijn kinderen die komen ook in de pyjama naar beneden om te ontbijten en dan maakt iedereen zich klaar en dan brengen ze gewoon naar school toe. Maar je, je woont ook wel meteen bij je baas, dus dat ja. contact is ook 24 Klopt. uur per dag of niet? Dat is inderdaad uh, soms het nadeel. Nou is het wel zo dat het gezin waar ik woon, ik heb daar heel veel vrijheid. Ik heb geen... Als ik door de week weg wil, dan vinden ze dat prima. Ik meld ze vaak even dat ze weten dat ik weg ben, dat niet de deur dicht zit als ik thuis kom. Maar ik weet dat er ook au zijn waarvan... De gastouders zeggen, we willen dat je om tien uur thuis bent. Je mag de auto niet je hebt mee. Acht je uur ja. o, acht uur voor werktijd vaak. Ja. Acht uur voor werktijd thuis zijn. Ja, ja, ja, dat is meestal zeg maar, de curfew die veel opers hebben. Ik heb het ook niet. Ik ben ook heel blij dat ik die vrijheid heb. Ik had bijvoorbeeld ook een vriendin van mij en die was op mijn leeftijd. En dan ben je 24. En dan moet je acht uur voor je dienst moet je thuis zijn. Yeah. Ja, en dan verlies je wel een heel stuk van je vrijheid, denk ik. Ja, curfew betekent dus dat je om een bepaald ja, tijd thuis moet zijn en dan binnen moet blijven, toch? Ja, precies. Ja, dat je thuis moet zijn voor je rust, zodat je uitgerust bent om weer aan je volgende dienst te beginnen. Ik snap wel waar het vandaan komt. Want heel veel mensen hebben al jaren een au pair. En één iemand die heeft het gewoon verpest, om het zo maar te zeggen. En die is een keer bijvoorbeeld om vijf uur s'nachts thuisgekomen. En die moest om 7 uur ochtends weer beginnen. en acht vrienden gewoon... en een feest bouwen. Precies. Ja. En die was gewoon niet in staat om het werk goed te doen. Nou ja, daardoor ontstaan dat soort ja. regels. Wat er aan de andere kant wel weer is. Ze geven je wel de verantwoording over hun kinderen. Ja. Ze laten je de hele dag met hun kinderen. En in mijn idee moet je dan ook de au pair vertrouwen. Dat ze zelf zorgt dat ze op tijd weer thuis is. En gewoon fris en fruitig weer begint met werken. Ja. Want ik zou dat bijvoorbeeld niet doen. Ik ben heel verantwoordelijk. Ja. Ik heb zoiets van, ja, ik moet met die kinderen ik zit met die kinderen in een auto. Ja. Maar ben je wel... Een soort van 24 uur beschikbaar. Want stel nou voor dat een van die kinderen die wordt s'nachts ziek of zo. En dan wordt dan ook verwacht dat jullie meehelpen? Of is dat gewoon vanzelfsprekend dat je die banden op hebt opgebouwd? Ik denk dat dat verschillend is per gezin. Bij mij verwachten ze niet, als beide ouders thuis zijn, dat ik s'nachts mijn bed uitga als een van die kinderen ziek wordt. Daarbij zijn mijn kinderen ook al wat ouder, die zijn nu bijna 6 en 9. Dat is ook, stel dat een van de ouders niet thuis is omdat ze reizen voor werk of dergelijke, dan de kinderen weten waar ik slaap. Dus stel dat de andere ouder niet wakker wordt uit slaap of even niet kan zijn, dan weten ze waar ik ben kunnen ze naar mijn kamer toe komen. Maar in principe zijn mijn werkuren mijn werkuren oh ja. en na werkuren ben ik in principe gewoon vrij. Dan nou kan het wel zijn dat als ze een keer nog s'avonds even snel wat moeten doen, dat ze mij wel vragen van, goh, wij zijn even weg. Of we vertellen als kinderen dat wij weg zijn ben jij er als er iets is, dan wordt er niet van mij verwacht dat ik direct, dat ik direct ja, bij de ja, kinderen zit. Ja. En ik mag inderdaad ook nee zeggen. Maar het is wel zo dat als ze dan even weg zijn, ik kan gewoon in mijn kamer blijven. Het is meer voor het geval dat er iets gebeurt of als de kinderen ergens bang voor zijn of als ze alleen zijn of iets, dat ze wel naar mij toe kunnen komen. Maar je bent ook niet constant de oppas samen zodat de ouders elke keer hun date night kunnen houden. Want als ik met mijn vrouw een date night, dan huren we een oppas in hè? Ja. ja. Maar ik neem aan dat je dat niet bent altijd. Dus je ook daar eens een keer neken, tegen kunt zeggen dat je weet, eigen ik, avonden hebt. Maar mijn organisatie heeft daar best wel strikte regels over. En die zeggen, je mag 45 uur per week werken. Daar moet je anderhalve dag aan één gesloten vrij hebben. En één weekend per maand moet je vrij hebben. Nou heb ik wel, ik heb twee weekenden per maand vrij. Dat heb ik zo met familie uiteindelijk afgesproken. Dus wel een beetje anders. Maar die 45 uur, dat staat gewoon altijd. Ja, ja. Als er dus iets gebeurt en een kind wordt ziek. Voor mij veranderen ze dan wel mijn schema. Maar uiteindelijk snap ik dat ook wel. Want uiteindelijk ben je er om voor de kinderen te zorgen als de ouders er niet zijn. En bijvoorbeeld er is een kind ziek. Dan wordt mij de vorige dag ge wordt gewoon gezegd. Van nou ja, het is ziek. Dus er is een kans dat je morgen gewoon thuis moet blijven. En dan veranderen ze gewoon mijn rooster. Helemaal officieel. Mag dat denk ik niet. Maar dan denk ik ja, wat, wat moet je dan verwachten uiteindelijk. Uiteindelijk ben je er om voor de kinderen te zorgen. Ja, ja. En ze zorgen gewoon nog steeds dat ik niet tien uur mijn dag werk. Dat ik nog steeds de rust ...krijg die ik nodig heb. En bij mij is het ook hetzelfde als bij Olivia. soms dan is er een kind thuis en dan ben ik gewoon beneden. En dan vraagt mijn hoofdman gewoon aan mij... ...nou kan één kind even thuis blijven. Ze zit gewoon een film te kijken. Je hoeft niks te doen, maar het gaat even om dat je er bent. Als je weggaat, dan neem ik haar mee. En anders dan ja, kan ze hier blijven. Nou ja, tuurlijk zeg je ja. Want ja, ja. Ja, je hebt er helemaal geen last van. En als je daarmee een beetje de... En als ja, het niet te erg ja, wordt die vragen. vragen. als ze niet blijven komen. niet. Ja. Dat soort dingen. Nee. Het is natuurlijk ook een beetje een kwestie van geven en nemen. Ja. Ja. Als jij flexibel bent. Dan zijn je hostparents terug ook flexibel. Dan merk ik vooral als ik een weekend wil, wil reizen. Dan ga ik graag op vrijdagavond al weg. Zodat je wat meer tijd hebt. En als zij dat weten. Dan vragen ze van goh, hoe laat wil je weg. En als ik dan bijvoorbeeld. Ik werk officieel tot zeven uur s'avonds. En stel dat ik dan een keer om 6 uur weg wil. Dan zorgen ze dat als het in, van hun kant kan. ...dat zij dan gewoon op tijd thuis zijn zodat ik ook op tijd weg kan. Ja. En omdat zij zo flexibel zijn met mij dat ik eerder weg kan... ...dan vind ik het ook helemaal niet erg om, om eens een avond wat langer door te werken... ...of eens een keer wat meer ja. te doen ook. Ja, het is een uitgeven en nemen. En als au pair weet je ook, als hostfamily, je neemt een au pair in huis... ...en een au pair is gewoon iemand van een ander land... ...dus die komt hier om te reizen om wat van het land te zien. Ja, mag ik er meteen daarop inhaken? Om met jou te beginnen, Monique, wat ga je dan bekijken? Als je vrije tijd hebt, wat heb je al gezien? Ik heb gewoon heel veel, heel veel tripjes gedaan en echt in een weekend. Dus waar dat... ben je allemaal heen geweest bijvoorbeeld? Wat heb je al kunnen zien? Nou, ik ben in Disney geweest in Florida. Ik ben een paar keer naar Philadelphia geweest. Ik ben echt vijf keer naar New York geweest. Mijn host mom, haar zus, woont vlakbij New York. Dus ze kon er altijd gewoon heel makkelijk heen, daar slapen. Chicago, Boston. Dus je krijgt het oh, wel mee, het dat wat je voor wel... ook gedacht had. Ja. Ik wil wat van de cultuur meemaken, ja, en ook wat wel van wat reizen. zien. Dus ik dat heb echt wel, wel veel gezien ja. en er zijn nog plaatsen waar ik wel, want ik heb hier nog ongeveer acht weken. Dat klinkt zo dramatisch, maar um, acht te weken werken, en dan... Mensen, te werken Ja, ja. <laughs> acht weken te werken. Ik, ik heb nu zoiets van, er zijn plekken waar ik nog wel heen, ja die, die stonden zeg maar wel op mijn lijstje. Maar ik staat, heb wat staat er bovenaan? Wel. Ja, er is niet echt iets bovenaan, maar ik had bijvoorbeeld nog heel graag naar Nashville gewild en naar Miami. En dat heb ik bijvoorbeeld allemaal niet gedaan. En ik ga nog naar de West Coast, Want dat is wat ook heel veel au pairs doen. Uh, eigenlijk meestal heb je nadat je jaar is afgelopen nog een maand te reizen. Je hoeft niet die hele maand te gaan doen. Ik ga binnenkort 16 dagen nog reizen. En dan ga je meestal naar de West Coast. Maar ik ken ook heel veel mensen die bijvoorbeeld van hier gewoon voor een week weekendje naar Seattle gaan. Want ja, waarom niet? Want ja, <laughs> uiteindelijk, je bent hier om te reizen en om het land te zien. En ja, ja. als je de kans hebt. Ja, jij ja, Olivia, wat ik heb jij al kunnen zien? Ja, ik... Ik ben gelukkig in staat dat ik heel veel kan reizen. Ik heb tot nu toe 27 staten gezien in, in mijn 13 maanden. Ja. Ik heb afgelopen zomer heb ik twee maanden vakantie gehad. Waarvan ik één maand aan de Westkust heb rondgereisd. Omdat ik natuurlijk, ik heb die tijd vrij, dan moet je dat ook gebruiken. Hier in de buurt, ik ben helemaal naar boven naar meen geweest. En alles daartussen heb ik al gezien. Ik ben, voor twee weken geleden ben ik in Nashville geweest. Ik ben in Pai de Niagara Falls, in Toronto ben ja, nee, ik nee, geweest. Nee, daar ben ik ook nog geweest. Oh, ik ja. heb nu zoveel meer in eens. Dan dus denk oh ja, daar ben ik <laughs> nog geweest, daar ben ik nog geweest, dat heb ik nog gedaan. Ja, Philadelphia ben ik geweest, New York ben ik geweest. Boston wil ik graag nog heen, Florida wil ik graag nog heen. Dan... Ik vraag het ook, ja. het is inderdaad een indrukwekkende lijst. Maar ik vraag het ook, omdat ik zou inderdaad graag willen zien van, krijg je inderdaad ook de kans om als au pair die... Die reizen te maken, die indrukken op te doen die je vooraf dacht het, dat je Het verschilt wel heel erg per familie. Want ik had bijvoorbeeld bij mijn gezin, um, ik ben de eerste au pair. Dat heeft voordelen, ja, maar ook, ook nadelen. Dus bij mij was het, ik kwam hier met het idee dat ik ieder weekend vrij zou zijn. En uiteindelijk was dat niet zo. En nu ben ik uiteindelijk nog wel twee weekenden per maand vrij. Maar ik zit echt wel vast aan, aan de weekenden. En soms is dat wel lastig, want een weekend is kort. En het is best wel pittig, want je werkt vrijdagochtend, dan vertrek je. Nee, je gaat meestal met een vliegtuig, nou, dan komt nog van alles bij. En dan om zondag kom je weer terug en maandag sta je alweer paraat. Het is niet ja. zoals je normaal even een, een citytripje gaat doen of een vakantie, dat je nog even denkt van, nu ben ik nog even twee dagen thuis. Nee, vanaf het moment dat je je deur instapt, ben je eigenlijk alweer op je werk... Want je kinderen rennen rond en die zijn gewoon als jou, jouw rol in het gezin is gewoon dat je helpt en dat je dingen doet. Dat vind ik soms wel lastig, want om je vraag te beantwoorden, ja, je krijgt eigenlijk altijd wel de ruimte om te reizen, want je hostfamilies weten dat je daar ook voor komt, maar het is soms wel pittig, dat vind ik, want... Ja, je hebt nooit een dag rust even tussendoor. Want dat kan gewoon niet. Want je moet er gewoon weer zijn voor de kinderen. Want ze hebben jou nodig. Je kan niet één dag uit hun ochtendroutine stappen. Dat kan gewoon niet. Want nee, nee, nee. Ja, ze hebben je echt wees. nodig. Want daarvoor ja. hebben ze je. Dus ja, maar het is wel heel erg leuk. Want ik spreek met andere au En die zijn weer terug in Nederland. Of waar dan ook. En die zeggen, ja, het leven is hier zo saai. Ja. We zitten maar in hetzelfde land. En we doen nooit uitstapjes en tripjes. Ja, ja. En dat ik echt zoiets heb van, ja. Het wordt wel afkikken weer in Nederland. Want hier, ja. Ja. eigenlijk spendeer je gewoon al je geld aan... Ja, leuke dingen doen en naar reizen. Ja, dat is en dat inderdaad... wordt als je weer terug bent in je eigen land wel weer anders, zeg maar. Dan moet je weer naar het serieuze leven. Ja, het echt. Inderdaad, als ik terugkijk ja. op hoe ik in Nederland af en toe een weekendje wegging. Dan moest dat met vrienden dan moest dat gewoon maanden van tevoren gepland worden. En elke keer bij elkaar komen. En nu is het heel vaak gewoon, als ik op vrijdag denk, ochtends. Van, goh, ik heb zin om dit weekend te reizen. Ik heb geen plannen. Er zijn heel veel um, groepen in WhatsApp waar veel op pairs in zitten. Dan kun je daar gewoon een berichtje sturen van, goh, ik ben het weekend vrij, ik wil nog graag gaan reizen. Is er iemand die met mij mee wil? Of... Ja, en er is ook gewoon altijd wel iemand. Ja, want ja, vertel daar eens even iets over. Uh, we hebben voordat we het gesprek begonnen heel kort over gehad. dat jullie zijn zeker niet de enige Nederlandse au pairs hier. Nee. Uh, hoe groot is de groep in DC en omgeving? Als je zou moeten schatten en, en spreek jullie elkaar vaak? Ja, we hebben groeps-whatsappgroepen. -whatsapp ja, je had het net geteld. Ja, we hebben nu een nieuwe groep voor de meiden in DC die wij kennen. Dat wil niet zeggen dat dat ze allemaal zijn, maar ze nu met 13 in deze groep. Ja, dat is DC en een beetje omgeving is dus ook ja. net zoals dat ik ben. Ik denk dat het is dus heel moeilijk om een inschatting te maken van hoeveel au pairs hier nou precies zijn. Want als je alleen ons al hoort, is het ja. zeg maar bij een organisatie, maar er zijn nog wel drie of vier andere organisaties. En dan heb je nog de au pairs die gewoon net zoals Olivia zelf hier naartoe komen zonder een organisatie en uiteindelijk via via leer heel snel kennen. Ja. Maar ja, ik denk inderdaad dat er nu dan dertien au pairs ongeveer hier in de omgeving zitten. En dan proberen we ook wel af te spreken. Heb je het idee dat je elkaar nodig hebt of... Ik vraag dat omdat jullie zijn natuurlijk hier wel alleen. Je verruilt natuurlijk al je kennissen, vrienden, familie in Nederland... ...voor een hele lange periode hier in een vreemde familie. Ja, nou dat is dus ook de reden waarom ik bij een organisatie ben gegaan. Om toch gewoon een beetje meer die veiligheid te hebben van... ...wetende dat je dan wel andere au pairs leert kennen. Uh, maar er zijn zoveel au pairs. Dat kan je echt niet indenken. Het is echt gewoon voor Amerikaanse gezinnen bijna normaal om als je jonge kinderen hebt om een nanny of een au pair te hebben. Als ik ook kijk bij mij in de omgeving zijn er echt vier andere au -pairs en allemaal echt twintig in een groep. Hè. En dan, nou, dan spreek je zo over tachtig au pairs die dan gewoon best wel allemaal vlakbij je in de omgeving wonen. Wat ik denk wat vooral belangrijk is, zoals je zegt inderdaad, je komt hier als au pair alleen, je kent nog niemand. En ik denk dat het heel belangrijk is als je wel overdag vrij bent om dingen met vrienden te doen. Dat je niet alleen bent. Want de momenten dat je alleen bent zijn de momenten dat je ook na gaat denken van wat doe ik hier eigenlijk. Als je, stel dat je heimwee hebt. Van, Soms ben je dat, best alleen hoor. Yeah. Soms dan s'avonds, dan slaapt heel Nederland. En dan denk ik echt nou. Dus, dan heb je net iemand bericht en dan hoop je nog op antwoord. Ik zei ook laatst tegen maar mijn moeder. Ik kan ja, niet dan, meer met tijdverstel. denk ook hou op met. Dan, uh, dan, ja. dan om vijf uur s'avonds denk ik oh ik moet nog even antwoorden want anders slaapt want het is elf uur in precies, Nederland. Yeah. En dan is het zes uur en dan denk ik. Oh ja, te laat. Ja. Dan krijg ik geen antwoord meer, weet je ja. wel. Maar er zijn zoveel au pairs. En ook hoe Olivia en ik elkaar hebben leren kennen. Dat was met Koningsdag volgens mij. Hè? Ja, met Koningsdag yeah. met DC Dutch. En Olivia had gewoon het aanbod van, ik heb een slaapplek. Wie komt? Die komt maar. En ik kende Olivia niet eens. En dan yeah. spreek je gewoon af van, oh ja, nou kan ik bij jou slapen? Oh ja, prima. En dan doe je dat gewoon. En zo word je vriendinnen. Maar... Ja, het is eigenlijk heel raar, want dat zou je normaal ja. gewoon nooit doen. Het nee. is hetzelfde als dat je iemand een maand kent. En dan zeg je, oh ja, zullen we een tripje maken naar New York? Oh ja, laten we, laten we dat gaan doen, prima. Ja. Het is heel raar. Maar je hebt altijd gewoon al een klik, omdat je bij de au pair bent. Ja, en soms ben je ook gewoon ja, soms heb Nederlands gewoon Nederlands wat... even nodig. Ja, even Nederlands ja. praten. In het echt, niet aan de telefoon, maar gewoon echt met ja. iemand. En Daarom, iemand die ja. echt begrijpt waar je vandaan komt. Daarom proberen wij ook vaak met Nederlandse au pairs wat af te spreken. Ik denk één keer in twee maanden dat was. Nederlands kijk je van goh, kunnen we met z'n allen even een keer weer bij elkaar komen? En weet je, het zijn, er ja. zijn heel veel au pairs hier, heel veel uit Duitsland, Oostenrijk en dat zijn allemaal even goede vrienden. Maar toch, niemand begrijpt je zo goed als, ja, als je iemand uit cultuur. je eigen cultuur, inderdaad. En het is even weer de oude Nederlandse muziek of de Nederlandse grapjes die alleen Nederlanders snappen. Ja, soms niet van, van, van bijvoorbeeld nu, wat nu allemaal, God is nu Glennis Grace in uh, America's Got Talent, weet ja. je wel. Nou, niemand <laughs> snapt dat. Mag ik jou vragen, Olivier? Heb je gehoord van of denk je verschillen te kennen tussen oh, yeah. bijvoorbeeld ja. Nederlandse au-pairs en oh, je zegt nu de Duitse au-pairs? Is er een bepaalde Nederlandse aanpak onder oh, Nederlandse au-pairs? Je kunt het meer samen groeperen als Europa en bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Mm -hmm. ja. Dat ik toch denk dat veel Europese au-pairs qua aanpak met de kinderen het redelijk hetzelfde is. Natuurlijk verschilt dan nog steeds wel iets. Maar als ik kijk naar persoonlijk, dat vooral um, dan bijvoorbeeld over de taal. Als we merken, vooral Nederlanders en Oostenrijkers, zodra wij met elkaar in contact komen, gaat het over in het Engels. Ja, en... zeg maar als wij samen zouden zijn, Olivia en ik, en er zou iemand bij zijn uit Duitsland, nou, dan zouden komen. Olivia en ik gewoon continu Engels blijven praten. Ja, ja. En Duitsers ja. doen dat bijvoorbeeld vaak niet. Ja. Die, die praten toch liever in hun eigen taal. En dat heeft natuurlijk ook deels te maken met dat Nederland en Oostenrijk, bijvoorbeeld op televisie, als er een Engelse serie wordt uitgezonden, wordt het in het Engels uitgezonden. Waardoor wij natuurlijk ja, Engels al vind. gewoon zijn om te luisteren. Waarbij in Duitsland is alles voice-over. Ja. Dus die krijgen ook minder Engels op een automatische manier mee. En ik spreek op zich redelijk goed Duits. Waardoor mensen, straat Duitsers weten dat ik Duits spreek. Ja, wij ja. weigeren ze bijna om Engels met mij te spreken. Omdat ze het liefst hun eigen taal willen spreken. Ja, ja. Ja, en in de, in de aanpak van au pair zijn, hoor je van dat... Nederlandse au pairs het goed doen. Zijn jullie, zal ik zeggen, gewild bij Amerikaanse gezinnen? Europese au pairs zijn gewoon heel erg gewild. uiteindelijk, de Europese cultuur kan je best nog wel, zeg maar, als, als één zien. Maar er wordt wel, bijvoorbeeld mijn host family zei, ja, we willen echt geen Zuid-Amerikaanse au -pair. Want zij staan er gewoon om bekend dat ze gewoon net wat, wat lakser zijn. Ja, en dat wat luier, wat meer onverantwoordelijk en dat soort dingen. En dat ze en, meer komen voor de green cards. Ja, en Europeanen zijn gewoon hardwerkende mensen. Dat ja, Die kunnen, kunnen zich gemakkelijk aanpassen. Ja, maar, ja, maar ja, het wordt gewoon hier heel hè? vaak gezegd. Maar wij ja. horen het continu. Ja, en ik denk dat dat er misschien ook vandaan komt dat wij algemeen in Europa wat welvarender zijn. Als ik kijk naar in principe iedereen, alle OPR's die ik ken, konden gewoon zelf de. Het geld bij elkaar krijgen om bij een, bij een um, agency aan te melden. Waarbij ik al heel veel Zuid-Amerikanen heb gehoord die gewoon echt een lening hebben moeten nemen om zich bij een agency aan te sluiten. Ja, het is voor hun echt een kans om naar, en naar voor Amerika ons is te kunnen komen. Ja. Dat wil ik jullie ook vragen. Ik hoor zelf ook veel zeer slechte verhalen. En daar zijn vaak Zuid-Amerikaanse ook bij betrokken. Dat ze bijvoorbeeld gebruikt worden voor werk dat ze helemaal niet zouden moeten doen, dat ze huis niet uit mogen. Ja, ik vind dat ook wel lastig in mijn familie hoor. Want uiteindelijk bijvoorbeeld, laat ik maar zeggen, de, de vaatwasser uitruimen is officieel niet mijn taak. Maar ja, je bent wel part of the family, dus dan doe je dan wel. En ik vind het soms wel moeilijk, want soms dan heb ik gewoon zoiets van... Nou ja, dan, dan woon je toch wel echt op je werk, weet je want Dan heb je er gewoon echt even geen zin in. En dan wil je echt gewoon jezelf even afsluiten. Maar dan wordt er wel van je verwacht dat je eigenlijk een beetje helpt of zo. En dan... Zeggen ze toch weer op zo'n manier dat ik echt denk van ja, maar dit is niet part of the family. Ja, ja. Dit is niet part nee. of the family. Dus dan dit dan is gewoon. Je grenzen steeds ja, en dat zetten, is lastig. Want je moet echt wel voor jezelf opkomen. En uiteindelijk moet je ook het toch wel weer een beetje respecteren. Want uiteindelijk werk je voor ze. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gehad, dan, dan begin ik op een zaterdagmiddag met werken. En dan ligt de hele wasbak ligt vol met afwas... En de ja. vaatwassen staat gewoon vol. En ik heb het wel een keer laten staan. Zo van ik ben er gewoon klaar mee. Nou, dan hebben we een hele discussie ook gehad. Maar ik denk dat dat in ieder gezin wel voorkomt. Want uiteindelijk neem je gewoon iemand uit een andere cultuur, uit een ander land in jouw gezin. En ja, je maakt gewoon alles in het gezin eigenlijk mee. Ja. Je, er is niets te verbergen. En dan ja. gebeuren gewoon dat soort dingen. Nou, ik vind het wel moeilijk. Ik zeg ook wel eens van tegen andere au pairs van ja, ze zouden zelf ook wel eens bijvoorbeeld... zelf hun dochter wordt later au pair. Zouden die willen dat, dat je zo behandeld wordt soms? En soms toch wel zo als een beetje als een werkster soms toch gezien? Ja, soort, ja, Wel, maar ja, dat, dat zeg ik, dat zijn de horenverhalen. Bij mij noemen ze dat dan part door, of the family. Yes. Nee, ja, je kan ja. natuurlijk altijd weggaan uit je gezin. Ik denk dat voor sommige meiden gewoon heel lastig is om je eigen mening uit te spreken. Voor jezelf, naar je op je gastfamilie, te komen, voor sommige meiden denken ze gewoon van: oh ja, zij, zij hebben wel voor mij gekozen. En dat ze misschien ook echt wel bang zijn om zich uit te spreken. Ja. En dat, Het is gewoon het belangrijkste. Als jij ergens niet mee eens bent, stel je wilt niet de vaat uitpakken. uitpakken, noem maar even een klein ding. Dat is gewoon, dan moet je niet inhouden, je moet het uitspreken. Ja, ja. Dus hoe langer jij dat inhoudt, hoe slechter jij je gaat voelen, hoe, ja. hoe slechter de ervaring dat jaar voor, voor je gaat zijn. Daarom ben ik dus ook voor een organisatie gegaan, wij hebben dan een LCC, en dat is dan je Local Cultural Care, zeg maar. Mm -hmm. Dus gewoon een persoon die, die jou kan helpen als je vragen hebt of problemen. En ik ben daar wel heel blij mee, want zij heeft het op een gegeven moment ook tegen mij gezegd, want ook vooral omdat ik eerst eerste op ben, was voor mij best wel zoeken. Ik ga niet alles accepteren, het is ook mijn jaar op een gegeven moment zei mijn, mijn LCC, mijn begeleider, dus zei ook van... Ja, maar jij hebt ook voor dit jaar betaald. Het is ook jouw jaar. En toen ben ik er toch echt wel wat harder in gaan staan. Zo van, ik heb ook mijn rechten en ik ga ook dit doen. En zo werkt het gewoon niet en klaar. En ja, uiteindelijk ja. ben ik er nog steeds. Dus ja. bottom line, ik ben er echt wel blij en gelukkig. Ja. En ja... Ja, dat is inderdaad denk ik En er ook, zijn de horrorverhalen. Ja. Maar die gezinnen hebben gewoon uiteindelijk geen au pair meer. Of, en, of die au pairs zijn gewoon niet gelukkig. En die maken er gewoon niet hun jaar van. Uiteindelijk nou, als ik straks terugrek naar mijn jaar. Omdat het er bijna op zit. Heb ik wel zoiets van ja, ik heb wel, heb wel veel uitgehaald. Ja. Olivia, als jij nou zou moeten zeggen hoe je een land, een stad anders beleeft als au pair dan een gewone toerist. Wat brengt het au pair zijn jou nou extra? Ja, als je natuurlijk als gewoon toerist... Een weekendje weggaat, je zoekt van voor alles op en je gaat alleen naar de highlights. Als je hier woont, dan krijg je ook meer de locals mee. En je woont hier gewoon in een normaal huis tussen de Amerikanen. Waardoor je makkelijk contact krijgt, ook zeg maar met de insiders. En zoals mijn buurvrouw, die woont hier al lang 26 jaar. En die vertelt mij wel eens van: god, daar kun je heel leuk heen. Daar komen niet veel toeristen. of dat soort dingen. Dat je meer ook echt de local. Ja. Van DC. En wat ik ook leuk vind, omdat je natuurlijk heel vaak vriendinnen hebt vanuit een ander land, spreek je altijd Engels. En daardoor spreken mensen je ook eerder aan, yeah. waardoor je ook gewoon je meer in de cultuur gemengd voelt. Maar zolang <laughs> ja. je Engels praat, ben je best nog wel anoniem. En vooral als je met je hostkids bent. Nou, dan ja, 9 van de 10 it. keer is het, oh, oh, that's your mom. En dan zijn we een <laughs> keer, no, that's my au pair. Ja. Ja, en dan... Heb je iets geleerd over ja. de VS? Of misschien over DC alleen? Waarvan je zegt van, nou, dat is... Anders dan wat ik dacht toen ik hierheen kwam. Ik heb wel heel veel geleerd. Ja, ik denk. De mentaliteit is gewoon net wat anders. En er is natuurlijk ook weer een heel groot verschil tussen Oostkust en Westkust. Je merkt gewoon de mensen hier aan de Oostkust. die gaan meer om geld, veel werken, hoge status behalen. Ja, vooral het soms... hier in DC. Ja. DC is natuurlijk deze omgeving hier. Is natuurlijk heel veel government. Dus kijk, een vriendin van mij. die is net van, van de Westkust naar de Oostkust verhuisd. En die heeft er best wel moeite mee gehad in het begin. Dat haar gezin hier minder open was naar haar toe. Terwijl haar gezin aan de westkust, die waren geheel welkoming naar haar toe. Mm -hmm. Welkom gezin en dat ze haar ook meer meenamen. Nou, is ze hier ook al dus over als de zoveelste au pair en was ze daar de eerste au pair? Dat maakt ook een verschil. Ja. Dan wil ik jou even vragen, Monique. Wat voor persoon moet je zijn als je au pair wil worden? Nou, allereerst moet je heel erg veel van kinderen houden. <lacht> je moet echt ook heel bewust je leeftijd kiezen. Want ik ken ook bijvoorbeeld. De leeftijd van de kinderen wil je Ja, want je ja. kan ja. natuurlijk ook. Daar denken heel veel mensen niet over na. Maar sommige au pairs, die hebben kinderen die zijn veertien. Of 15. Yeah. Of soms zelfs 18, heb ik gehoord. En dan ben je dus zelf in het jaar 2022 mm -hmm. En dan heb je dus eigenlijk nog die kinderen een beetje onder je hoede. Dus je moet heel erg van, van kinderen houden. En je moet heel erg over nadenken. Van, nou, wil je dan jongere kinderen of oudere kinderen? Wat past het beste bij je? Je moet echt wel ja, sterk in je schoenen staan. Je moet echt, want je wordt hier echt wel op jezelf aangewezen. Zoals, well, je bent soms best wel alleen. En voor de rest, ja, je moet wel durven. Je moet gewoon durven om op andere mensen af te stappen. Om gewoon, al ben je in de sportschool, gewoon om iemand af te stappen. Dat zou je normaal in Nederland nooit doen. Maar om echt hier in het leven van Amerikanen te komen... moet je gewoon mensen afstappen en gesprekken aangaan. Dus je moet gewoon ja, open-minded zijn. Je moet van kinderen houden. Je Engels komt wel, maar het is natuurlijk wel een groot voordeel... als je al een beetje Engels spreekt. Ja, ja. En voor de rest maakt het eigenlijk niet uit. Want uiteindelijk ja, ben je gewoon een grote zus... of zoals ik al zeg, een tweede moeder... Ja, ik denk vooral dat je moet ook willen en openstaan voor nieuwe dingen. Want je gaat hier zoveel dingen meemaken wat je thuis niet meemaakt. En je moet ook dingen willen zien. En je moet niet verwachten om elke dag, zoals thuis, elke dag thuis te zitten, elke dag te Netflixen. Maar dat je wil ik ook je gewoon echt niet thuis. Ja. Ja. Je, je, je moet ook wel zeg maar, een beetje hard zijn, dus zeg maar, op persen, altijd. <laughs> maar als je dan vrij bent, je gaat echt niet thuis blijven. Want dan nee. word je nog steeds helemaal gek. Van die kinderen. Je, je moet jezelf een schop onder controle krijgen. Ja, je moet jezelf je ja. gewoon van, ga de deur uit. Nu is en tijd voor ga jaar, ervoor. Ga ja. ja, nu heb je je eigen tijd, ga dingen doen. Want Je bent maar een bepaalde tijd in Amerika, een jaar, anderhalf jaar, twee jaar. Dat is meestal een beetje de tijd dat een au pair in Amerika blijft. En ja, maak er gewoon het meeste van. En wat vooral, wat ook een ding is, wat je als au pair echt moet kunnen... ...is de dingen die de kinderen tegen je zeggen één oor in een andere oor uit. En die kinderen zeggen dag in dag uit van... ...ik wil dat je weggaat, of ik haat je, of ik wil een ander... You're so mean! You're so mean, ja, You're so mean! Maar wat ze dan volgens wel doen is... ...komen vijf minuten later komen ze knuffelen en zeggen ze... ...I love you. En dat zijn de dingen waar ja, je het ja. voor doet. En natuurlijk, je bent zelf ook kind geweest. Je weet zelf ook dat je niet altijd makkelijk bent geweest. En dat is inderdaad dat is heel belangrijk. Als je alles persoonlijk gaat aantrekken wat die kinderen tegen je zeggen... Dan, dan, dan weet je het, het niet. Nee. Ik voelde wel een beetje stevig in de schoenen ja. staan. Ja. Dus, uh, de rest komt wel, de taal komt wel, de vrienden komen wel. En het contact, dat komt allemaal wel. Ja, en gewoon durf van bijvoorbeeld autorijden. Nou, dat was voor mij echt in het begin... Dat was echt verschrikkelijk dat ik echt gewoon ergens aan de... Dat ik de bocht omging. En dat ik echt zoiets had van... Oké, okay, nu moet je stilstaan en gewoon rustig worden. Maar echt zo ja. eng in het begin. En nu rijd ik gewoon, ik ben naar New York gereden, ik ben naar Philadelphia gereden, ik rijd continu naar DC. Maar als ik dat niet had gedaan, dan, uh, dan was mijn leven hier echt wel wat saaier geweest. Ja. Ja. Heeft het, uh, laat ik bij jou beginnen even, Olivier, heeft het gebracht wat je vooraf had gehoopt? Ja, voor mij mijn doel was niet per se om de taal meer te leren, want ik had natuurlijk al een half jaar in Engeland gewoond. Mm -hmm. En taal is op zich wel een van mijn sterke punten, dat was niet mijn hoofddoel om hierheen te komen. Ik denk voor mij het grootste doel was om meer om mezelf beter te leren kennen, en mezelf die vrijheid te geven om mijn eigen leven op te bouwen zonder dat je continu met je ouders, je hele familie en al je vrienden van thuis zeg maar dat veilige leventje wat je altijd gehad hebt. En ik denk dat dat voor mij wel echt geslaagd is. Je bedoelt dus dat je zelf dat avontuur uh, ja, aangaat. En dan vooral ook jezelf leren kennen. Ik ben er nog steeds niet achter wat ik nou voor vervolgstudie wil doen. Dat is nog iets daar. Ja, maar het is bijvoorbeeld mee ook normaal als je iets hebt, dan zou je bijvoorbeeld iemand van je ouders of familie dit opbellen, hoe zit dit? Precies. Maar je familie, die weet helemaal niks over Amerika. Dus je moet het toch echt zelf gaan uitzoeken of inderdaad dan aan andere au pairs gaan vragen. Maar dat is toch anders dan dat je het normaal aan een persoon vertelt die je super vertrouwt en die je hele leven al kent. En die ja. jou wel even vertelt hoe dat zit. Ja. En Monique, uh, wat heb jij eruit gekregen uit de au -pair zijn en wat ga je hierna doen? Dat zijn twee vragen, maar... Ik heb uh, hier best wel voor een pittig zin gekozen. Ook omdat mijn achtergrond Pabo is. Ja, dat is best wel lastig geweest. Maar uiteindelijk heb ik wel zoiets van, ja, dit is wel echt goed geweest. Ik heb er veel van geleerd. Ik heb het naar mijn zin gehad. Uh, alles heeft zijn ups en downs. En dan hierna. Ik ga eerst dus nog 16 uh, dagen reizen. Dan kom ik eind november thuis en dan ga ik eerst uitrusten. En uh, gewoon december, december maand. Ik vind het ideaal om die maand thuis te komen, want iedereen... Je ziet elkaar weer en je ziet al je familie weer en dat soort dingen. En uh, daarna wil ik gewoon graag weer een uh, baan gaan zoeken in het basisonderwijs. Maar ik, ja, ik, ik denk dat het wel goed gaat komen. Als, ja, als je het nieuws volgt, dat, dat moet wel lukken. Ja. Ik bedoel, er zijn genoeg banen vrij, dus ik denk dat ik dan wel echt iets kan zoeken wat, wat bij me past en wat ik leuk ga vinden. En, uh, maar smaakt hij naar vrij. meer buitenland bijvoorbeeld? Eigenlijk wel, niet. want ja. ik heb echt heel veel spijt dat ik tijdens mijn studententijd gewoon niet meer gereisd heb. Want ik heb altijd mijn studie zelf betaald. En daar had ik wel altijd iets van, ja, ik kan niet naar het buitenland. Want daar heb ik gewoon geen geld voor. En nu ben ik gewoon zo geïnspireerd. Ook wat Olivia gewoon zegt van, doe eens gek. Ga eens gewoon zeggen van, ik wil dit weekend weg. En, en doe het dan gewoon. Plan gewoon ja. om ergens naartoe te gaan. Want nu ook, dan ga je gewoon voor een weekend, ga je zeg maar gewoon drie uur lang in een vliegtuig zitten. Nou, in Nederland zou je dat echt niet zo snel doen. En ik ben nu wel echt meer geïnspireerd om meer te reizen. Meer van de wereld te zien. Dan blij dat ik daar zeg maar nu op mijn 24ste achterkom kom. En, en niet... Uh, niet tegen de tijd nee, dat niet, over, niet meer kan. Precies, en dat ik zo heb, ja. van nou, nu ben ik, nu, ik had al zoveel meer kunnen doen. Ja, okay. En Olivia liever jij? Dus ja, gewoon verjaard. Wat uh, denk jij te gaan doen? Ja, ik wil dus heel graag weer een hbo-studie gaan doen. Ik twijfel er heel erg over, ik heb heel veel verschillende ideeën die ik wil doen. Ik ben bijvoorbeeld wel erg geïnteresseerd in uh, dingen als business en accounting, finance, dat soort dingen. Maar door die ervaring dat ik veel ook in het buitenland gewerkt heb en veel dingen zeg maar, gedaan heb waarbij je gewoon met mensen in contact bent. ...merk ik wel dat ik niet zie om vijf dagen in de week van 9 tot 5 in een kantoor te zitten... ...achter de computer te werken. Nee. Ja, en ik heb ook binnen mijn familie een ervaring gehad... ...dat een nichtje van mij is geboren met wat medische problemen... ...waardoor ik meer ben gaan kijken naar dingen in de verzorging. Ik heb altijd gezegd, verpleegkunde is niks voor mij, wil ik niet, doe ik niet. Heb ik vier jaar lang geroepen, maar toch kijk ik nu naar ja, ja. Om een opleiding HBO verpleegkunde te doen. Met daarachteraan bijvoorbeeld een specialisatie op de NICU om ja ik vind toch het hele babygebeuren vind ik veel interessanter dan, dan bijvoorbeeld bij of gewoon volwassenen die het plannen. en je vindt dat zo'n uh, dat zien jullie beide, mm -hmm. dat zo'n periode als au pair daar wel bij helpt bij nieuwe keuzes maken bij of niet. ja, ja je ja. ziet gewoon je leert jezelf kennen zonder, zonder je eigen vertrouwde omgeving waardoor je nieuwe dingen over jezelf ontdekt. Je komt hier ook in contact met mensen die bijvoorbeeld een beroep hebben waar je überhaupt nog nooit van gehoord hebt. Yeah, yeah. Of je, je ziet gewoon nieuwe en aspecten. alle culturen. En het is niet dat iedereen op een kinderopvang of Zo zoals je mij juf wordt. hoort. Dus een aanrader, alle, Je kan toch? alle kanten op. Ja als, je, ja, als je bereid bent om een jaar van huis weg te gaan en je wil graag wat zien van de wereld, je wil internationale vrienden maken, dan absoluut. Natuurlijk, okay. er zijn zware ja, momenten, een, er zijn gewoon, momenten. Ja, het is gewoon een hele goede ja. ervaring om gewoon jezelf te leren kennen en ook, ook al maak je, je vriendinnen. Ze kennen jou niet vanuit jouw leven voordat je au pair was. Daardoor blijf je altijd heel erg op jezelf aangewezen. Want het is soms dat je... Dat, dat ik nu sommige au pairs al bijna een jaar ken. En die weten gewoon bepaalde dingen van jou nog niet. Omdat het gewoon helemaal yeah. niet relevant is. Want je bent ja, vaak op jezelf aangewezen. Je moet veel dingen zelf doen. Maar ik denk dat het een hele goede ervaring is. Yeah. Ja, en heel veel doen het ook een beetje net zoals als Olivia doet. Als een tussenstap van wat ga ik doen. En ik wil... En wel ja. natuurlijk voor veel... Kijk, ik kom nu bij een Belgisch gezin. En mijn gezin die verhuizen in principe na de zomer weer terug naar België. Dus ik heb geen gezin hier in Amerika om terug te komen. Maar wat veel au pairs natuurlijk ook hebben. Ze komen hier in een tweede gezin. Waardoor je ook een goede reden hebt. Je kunt weer terugkomen om ze te bezoeken. Ja, ja. En vaak word je ook in de hele familie betrokken. Dus bijvoorbeeld met Thanksgiving en Cares. Je kent ook de hele familie. Je ja. kent de opa's en oma's. En je, en je, en je kent... De ooms en tantes. En je kent de buren. En je weet wie de familie hun vrienden zijn. En je zit ja. echt een jaar lang in hun leven. En meestal omdat ze vaker au pairs hebben. Wordt dat ook gewoon compleet geaccepteerd. Ja, plus dat je zodra je weer thuis bent. En je denkt, goh, ik wil graag terug naar. Bijvoorbeeld, nou zoals wij wonen in DC. Dat je graag terug wil naar DC. Want het is toch een jaar in je stad geweest. Je, kan je kunt terug. terug naar je hostfamilie Of bijvoorbeeld vrienden bezoeken die dan op dat moment nog hier zijn. Wat ik ook wel echt een heel... ...mooi ding vind Je ja. hebt een tweede thuis om terug te komen. Precies. Ja, want het is toch je laat een stukje van jezelf in Amerika achter, uiteindelijk als je ja. weer terug gaat. En Amerika neemt een plaats in je hart in. Want ja. je hebt hier natuurlijk gewoon die tijd gewoond, je hebt hier je leven geleid voor die tijd. Het is zeker een ervaring die je nooit zal vergeten. Of het nou een goede ervaring is of dat je minder ervaring hebt, je zult het niet weer We gaan vergeten. een goede ervaring, hè? Ja, ja, ja. ja zeker. heel ontzettend bedankt voor jullie uh, verhaal. Ik hoor dat jullie het uh, iedereen aanraden. Ja, zeker, gehoord. ja. Dus ik zal er nog even wat bijzetten over, uh, waar mensen misschien hebben jullie tips over hoe je het beste au pair, uh, kunt worden. Dank voor jullie tijd, uh, dank voor jullie verhaal ook vooral. Heel graag, en, graag gedaan. En uh, succes uh, met jullie volgende avonturen. Ja, heel erg bedankt. Ja, dankjewel. dankjewel.